Uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De VN Samsom Samsung voor meer brede scholengemeenschappen. Als ouders graag categoraal onderwijs willen, bijvoorbeeld aparte gymnasia... dan moet het onderwijs daarin blijven voorzien, vindt de VO-raad. De PvdA-leider denkt dat kinderen op een brede scholengemeenschap... makkelijker kunnen overstappen van het ene schooltype naar het andere. Bij de politie hebben zich meerdere getuigen gemeld... van het fatale ongeluk met de spookrijder gisteren in Limburg... De politie hoopt dat aan de hand van de verklaringen... meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Zo is nog niet bekend waar de spookrijder de A79 is opgereden. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Drie mensen raakten zwaar gewond. De Belastingdienst heeft Dagblad Trouw gevraagd... om documenten over te dragen uit de Panama Papers. De krant heeft dit geweigerd met het argument... dat ze geen eigenaar is van de documenten. Die zijn van een internationale groep onderzoeksjournalisten. De Panama Papers gaan over belastingontwijking en ontduiking... De Finse omroep wil de informatie ook niet prijsgeven, onder meer om de bronnen van het verhaal te beschermen. In Stuttgart zijn 400 demonstranten opgepakt in de buurt van een congres van de rechtspopulistische partij Alternatieve für Duitsland. Volgens de politie gaat het om gewelddadige linksactivisten met ijzeren staven. De AFD stelt vandaag het landelijke partijprogramma samen. De partij staat bekend om zijn anti islamstandpunten in de Verenigde Staten mogen artsen voortaan een commerciële Zika-test gebruiken. Daarmee kan sneller worden nagegaan of patiënten het Zika-virus hebben opgelopen. Tot nu toe duurde het minstens drie weken voordat er uitsluitsel was. Het Zika-virus verspreidt zich snel in Latijns-Amerika en Brazilië, maar ook de Verenigde Staten hebben al meer dan 400 gevallen. Het weer blijft vandaag bewolkt in het zuidoosten. Er valt soms wat regen. In de rest van het land kan vanmiddag een enkele bui vallen. Verder schijnt vooral in het westen de zon voor de graad of elf. Morgen vrij zonnig en droog en dan wordt het 15 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Spaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Polgoed op mijn ene oor, zo slenter ik, het leven door. Ben in de hier en een stijver daar, haal ik mijn kort bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen. daar ga ik s'nachts mijn de kiet doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet, want naast nou dit. Waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent de reuze als je dit zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend. Wanneer je lacht en niet zit, vrienden en je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente. En drijft met mij, stond met de noord, Dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Toevertrouwd. Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs. O, oh, kleine herdersjongen.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 Je weer, weer, weer, aardig, weer, weer, Op drie, vier, vier, vier, zo reis je mee. Een nieuw vermetste schets, schets, schets. Alomnaal in de kay, je, je, je. Die is zo deftig, die is zo fijn, dependert, fijn, fijn. Zo reis je langs de reis.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 Ben je hem weer vergeten? Dat zegt iedereen in mijn omgeving. Maar ik weet dat is niet waar. Deze traden broken niet. Dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om echt te eten is te zwaar om mee te dragen. Want hij houdt niet meer van mij. Tegen mij, ik mis hem. De wond is nacht.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 Maar zandvoerder, zandvoerder.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 Je verwacht, je bent in mijn gedachten bij dag en ook bij nacht. Ik wil geen ander hebben, ik wil alleen maar jou. Je hoeft niet aan te vragen, ik blijf je altijd trouw.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 Bijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog kwijt. U geeft me eerst maar een drop dan zing ik heb een kopie van. Ik hou zo van jou, dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Nee, zing voor mij de me, lege melodie, ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn zin. stem ook nog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 Heet dan je toestel cadeau? Ja, is een apparaat, waar het toch niet staat om op te schieten. Of wat er is, een is, een Om op te schieten. Zeg nou eens bekant, nou van zo span, van zo span. Nou echt genieten. Eet die ons ziet. die ons dan ziet. Zegt toch subtiel, zeg om op te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang, maar naar de nood uitgang, ja. is hetzelfde zelf, maar, zelf maar al te om op te schieten. TV. Zeg, hebt u ons, hebt u ons op uw tv op uw TV? Ga op visite. Als we, Als we dan, dan nog krijgen een krijgen. eigen show, geef dan je toestel cadeau. Daar is een apparaat, maar iets om op te, op te schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten. schieten. schieten.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 Johnny laat je joden nog eens horen. Met je jodel kun je ons la Oh, Johnny laat je je la nog eens la la je la la la la la la la la la je la la la la la je la la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 en zeker niet